Dude. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De omzet van de detailhandel was vorige maand bijna 10% hoger... dan in dezelfde maand vorig jaar. Het is de grootste groei sinds het CBS begon met meten in 2005. Vooral meubelzaken, elektronica-winkels en do it zelf winkels deden goede zaken. Kleding- en schoenenwinkels noteren nog wel omzetverliezen... maar de daling was minder dan in maart, april en mei. Ook supermarkten blijven het goed doen. De omzet lag zo'n 6,5% hoger dan een jaar geleden. Verder werd er massaal online gekocht...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 De Fiat heeft meer dan 10.000 Nip Nikes in beslag genomen. De schoenen lagen in drie loodsen en een zeecontainer in de buurt van Alphen aan de Rijn. Een dag eerder werd hij voor een man van 37 opgepakt. Toen hij een bestelling afleverde, greep de politie in. Hij zit nog vast, de duizenden schoenen worden vernietigd.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 Het weer, zonnig en warm bij 25 graden op de Wadden tot lokaal 35 in het zuiden. Morgen is er meer bewolking en kan lokaal een bui vallen. Het wordt dan iets minder warm met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files...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 Zeg maar als je gaat vergeet me And you. Love is all I need. Love is all I need. Love is all I need. Love is all I need. Love is all I e con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato lei già non capiva niente ma guardato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 geen idee, vale een idee. Malizië, wat is dat? Prachtig, ervaar super. A mio whisky si è aggrappata, i 5 litri sè scolata. mi sembrava bella e andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al tratto l'ho agganciata, dalle braccia a me ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carettata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, racchiappata, l'ho frullata e mi ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi che idea? Quale idea? Non vedi che?